Feng en de Toverspiegel Feng was de vriendelijkste jongeman die men zich maar kan voorstellen. Hij was altijd opgewekt en deed graag iemand de plezier. Als een van zijn vrienden in moeilijkheden zat... dan deed Feng zijn uiterste best om hem te helpen. Eigenlijk was Feng een beetje al te goedig. En er waren mensen die misbruik maakten van zijn vriendelijkheid... Ze vroegen bijvoorbeeld geld te lenen aan Feng, maar betalen het nooit terug. En Feng was te goedig om het terug te vragen. Daardoor kwam hij wel eens in moeilijkheden, want hij was helemaal niet rijk. Feng had één vriend die hem altijd alles eerlijk terugbetaalde. Die vriend was een arme visser. En als hij geen geld had om zijn schuld bij Feng af te lossen, dan gaf hij hem daarvoor een schildpad in de plaats. Daarvan kookte Feng dan een geurige soep... zodat hij geen honger hoefde te hebben. Op een dag kreeg Feng van de arme vissel een grote schildpad... met een witte vlek op zijn kop. Feng bekeek het dier van alle kanten en dacht... wat een prachtige schildpad is dit. Ik vind hem veel te mooi voor de soeppan. Daarom bracht hij het dier naar de rivier en liet hem vrij. Een tijd later... Toen Feng de schildpad met de witte vlek al lang was vergeten, liep hij te wandelen langs de rivier. Op een heel smal pad kwam hij een dikke, rijk geklede man tegen, die gevolgd werd door vier bedienden. Ze konden elkaar niet voorbij lopen op het smalle pad als niet één van beiden in de struiken ging staan. En Feng zou met alle plezier even voor de man opzij gegaan zijn als die hem niet had toegesnauwd: Laat me er langs, jongeman, je loopt me in de weg. Die bevelende toon maakte Feng erg boos en hij antwoordde... Hoor meneer, ik ken u niet en ik begrijp niet waarom u op zo'n toon tegen me praat. Ik heb evenveel recht om hier te lopen als u en ik ben niet van plan een stap opzij te gaan. Bij die woorden werd de man rood van kwaadheid. Grijp een beet, riep hij tegen zijn bediende. We zullen deze brutale jonge man eens een lesje leren. De bediende pakte hem vast en stonden klaar om hem een aframmeling te geven. Feng was helemaal niet bang. Hij keek de man recht in zijn gezicht en riep... Hier zult u spijt van krijgen. Denkt u maar niet dat ik dit vergeet. Toen aarzelde de man. Hij begreep wel dat hij te ver was gegaan. En om zich in houding te geven... vroeg hij op toon: Hoe heet je? Ik heet Feng. Op dat ogenblik gebeurde er iets heel vreemds. Plotseling verscheen er een vriendelijke lach op het eerst zo norse gezicht van de man. Hij liep met uitgestrekte armen naar Feng toe en zei... Maar dan hebt u mijn leven gered. Neemt u me toch alstublieft niet kwalen dat ik me zo onhebbelijk heb gedragen. Ik smeek u dit vervelende voorval te vergeten en met me mee naar huis te gaan. Het zal me een eer zijn u te mogen ontvangen. Feng begreep er niets van. Hij voelde er niet veel voor om de uitnodiging aan te nemen... maar de man had Veng al bij zijn mouw gepakt... en dwong hem mee te lopen. Uiteindelijk kwamen ze in een dorp dat Veng niet kende. Eerlijk gezegd had hij niet eens geweten dat het bestond. De man leidde hem naar een mooi huis en liet hem binnengaan. Ze kwamen in een grote zaal. Gaat u zitten, zei de man. Ik zal meteen een maaltijd laten klaarmaken. Toen hij zag dat Veng zich nog steeds niet op zijn gemak voelde... ...voegde hij eraan toe. U hoeft niet bang voor me te zijn. Ik heb me onhebbelijk gedragen en daar heb ik nu erg veel spijt van. Ik was nogal uit mijn humeur, ziet u. Ik kwam juist van een afschuwelijk feest... ...wat alleen maar vervelende mensen waren. Maar laat ik me eerst eens voorstellen. Ik ben de achtste prins van de rivier de Tiao. Daar schrok Ving een beetje van... ...want hij wist dat de prinsen van de rivier de Tiao eigenlijk watergeesten waren. Maar de prins was zo vriendelijk en gastvrij... ...dat Feng besloot om maar rustig af te wachten wat er zou gebeuren. Hij moest aan een grote tafel gaan zitten... ...en er werden tientallen schalen met heerlijk eten opgediend. Feng zat flink te smullen en zo ging de tijd heel snel voorbij. De schalen waren bijna allemaal leeg... Toen Feng ergens een bel hoorde luiden. Hoor, zei de prins van de rivier. Het is mijn tijd, ik moet vertrekken. Maar voordat we afscheid nemen, wil ik u graag een geschenk geven. U mag het niet voor altijd houden. Ik kom het terughalen als u het niet meer nodig heeft. Intussen waren ze allebei opgestaan en naar de deur gelopen. Glimlachend greep de man Feng's arm en kneep er stevig in. Au, riep Feng geschrokken. De man die eigenlijk een geest was, boog beleefd en was plotseling verdwenen. Op de plaats waar de man was verdwenen liep alleen een grote schildpad met een witte vlek op zijn kop in de richting van de rivier. Een ogenblik later dook hij in het water. Feng knipperde met zijn ogen en wreef over de pijnlijke plek op zijn arm. Als hij die pijn niet had gevoeld, dan was hij ervan overtuigd geweest dat hij het allemaal had gedroomd. Maar niet alleen de rivierprins was verdwenen, ook het huis en het dorp stonden er niet meer. Feng wreef nog steeds over zijn arm en rolde toen zijn mouw op om de pijnlijke plek te bekijken. Tot zijn verbazing ontdekte hij geen gewone blauwe plek, maar een afbeelding van een schildpad. Wat had dat te betekenen? Diep in gedachten begon Feng in de richting van zijn huis te lopen. Plotseling schrok hij op uit zijn gedachten. Hij staarde naar de grond. De aarde was ineens doorzichtig geworden. En op ongeveer een halve meter in de glazige grond... zag hij een grote, glanzende parel liggen. Feng stond er een poosje ongelovig naar te kijken. Hoe was dat nu mogelijk? Voor de zekerheid bukte hij zich toch maar en begon te graven. En waarachtig. Even later hield hij een prachtige parel in zijn hand... Langzaam drong het tot Feng door dat de parel een geschenk van de rivierprins was. En toen zag hij nog meer kostbaarheden diep in de grond. Maar dat was geweldig, hij was rijk. De bodem was bezaaid met schatten. Men moest alleen de gaven hebben om ze te kunnen vinden. En die had hij van de rivierprins gekregen. Thuisgekomen liep Feng naar de keuken om een pot thee te zetten. Maar nog voordat hij over de drempel was, zag hij dat er veel geld onder de keukenvloer verborgen zat. Wat een verrassing. Hij had zonder het te weten al die jaren een kostbare schat in huis gehad. Feng haalde een plank uit de keukenvloer los en begon met twee handen tegelijk het geld uit het gat te scheppen. Daarna telde hij de munten zorgvuldig. En tenslotte zei hij met een diepe zucht, ik ben rijk... Ik ben zo rijk dat ik me mijn hele leven lang geen zorgen meer hoef te maken. Het duurde heel lang voordat hij die nacht eindelijk in slaap viel. Zo opgewonden was hij na de wonderlijke gebeurtenissen van die dag. Sindsdien veranderde het leven van Feng. Maar hij vertelde niemand over zijn rijke leven zonder zorgen. Iedere dag vond hij nieuwe schatten en die stapelde hij in zijn huisje op. Wanneer zijn vrienden hem geld te leen vroegen, dan weigerde hij nooit. En zoals gewoonlijk vroeg hij het nooit terug. Op een dag deed Feng een bijzondere vondst. Het was een betoverde spiegel. De lijst was van zilver en versierd met gouden krullen. Het glas had een merkwaardige zilveren glans. En daarin lag het geheim van de spiegel verborgen. Als een mooi meisje in de toverspiegel keek... Dan hield de spiegel haar beeld vast tot er een nog mooier meisje inkeek. Het spiegelbeeld van het allermooiste meisje van de wereld zou er dus nooit uit verdwijnen. Feng liet alle meisjes uit het dorp in zijn spiegel kijken. Hij deed het ongemerkt, want hij wilde het geheim van zijn spiegel niet prijsgeven. Zo ving Feng het spiegelbeeld op van de bakkersdochter, die wel aardig was, maar niet knap. Haar spiegelbeeld maakte meteen plaats voor dat van de dochter van de timmerman en dat spiegelbeeld veranderde nog een paar keer tot de spiegel het beeld van het knapste meisje van het dorp bleef vasthouden. Het was de dochter van de visser die Feng zo nu en dan een schildpad gaf. Maar Feng was met dat spiegelbeeld nog niet tevreden. Hij wilde weten wie het mooiste meisje van het hele land was. Als ik haar heb gevonden, dacht Feng, dan trouw ik met haar. Ten slot van rekening ben ik nu een rijk man en kan ik trouwen met wie ik wil. In die tijd ging het gerucht dat prinses Lotusbloem, de derde dochter van prins Su, een heel mooi meisje was. Of het waar was, wist Feng niet, want hij had haar nog nooit gezien. Wekenlang liep hij zich af te vragen hoe hij haar spiegelbeeld zou kunnen opvangen. De prinses kwam nooit buiten de tuinen van het paleis... En die waren omgeven door hoge muren. Bovendien wemelde het daar van de schildwachten. Die zouden hem wegjagen als hij het zou wagen de paleistuin binnen te dringen. Feng had de moed al bijna opgegeven. Het leek onmogelijk om een glimp van de prinses op te vangen. Maar hij had geluk. Op een dag werd in het dorp bekendgemaakt dat prinses Lotusbloem naar de geneeskrachtige bron van de rivier de Tiao zou gaan om er een bad te nemen. Op uitdrukkelijk bevel van prins Su moesten alle dorpelingen thuis blijven, want de prinses wilde daarbij niet worden gestoord. Dat bevel zat Feng wel even dwars, maar toch besloot hij er zich niets van aan te trekken. Op de dag dat de prinses naar de bron zou komen, verstopte hij zich in de omgeving achter een groot rotsblok. Nadat hij urenlang had gewacht, zag hij eindelijk de stoet naderen. Te midden van dragers en bedienden kwam de prachtig versierde draagstoel van de prinses dichterbij. Dicht bij de rots werden de zijde gordijnen van de draagstoel opzij geschoven. En toen sprong prinses Lotusbloem licht als een veertje uit de draagstoel. Feng keek uit de verte ademloos toe. Ze was het mooiste meisje dat hij ooit had gezien. Hij was zo onder de indruk dat hij bijna vergat waarom hij was gekomen. Gelukkig dacht hij er nog aan. En het lukte hem de spiegel zo te richten dat het gezicht van de prinses erin werd weerkaatst. Zoals Feng had verwacht, hield de spiegel het beeld van de prinses vast. Hoe langer hij ernaar keek, des te zekerder hij wist... dat de prinses het mooiste meisje van het land was. En misschien wel van de hele wereld. Feng wilde alleen nog met haar trouwen. Thuisgekomen verstopte Feng de spiegel in een kast. Maar zo nu en dan haalde hij hem tevoorschijn... om naar het beeld van de mooie prinses te kijken en zijn verlangen om met haar te trouwen werd steeds groter. Wist hij maar hoe hij haar zou kunnen ontmoeten. Als prins Su hem zou willen ontvangen... dan zou het veel gemakkelijker zijn. Maar een eenvoudig man als hij had daar weinig kans op. Toch zou zijn wens in vervulling gaan... al was het op een heel andere manier dan Feng had verwacht. Op de een of andere manier, niemand wist hoe was het uitgelekt dat Feng een afbeelding had van de prinses. De mensen wisten zelfs te vertellen dat hij met haar wilde trouwen. Uiteindelijk werd er zoveel over gepraat dat ook prins Su ervan hoorde. Wat zijn dat voor onzinnige praatjes, riep hij. Wat haalt die Feng allemaal in zijn hoofd? Zeg mee eens, wie is die brutale jongeman eigenlijk? Een eenvoudig man, prins Su, antwoordde een van de bedienden. Hij woont in een klein huisje bij de rivier de Tiao. Hij is dus geen partij voor mijn dochter, begrijp ik, zei de prins ontevreden. Die man moet onmiddellijk gevangen genomen worden, dan zal die kletspraat wel ophouden. Ga hem halen en breng hem bij me. Nog diezelfde dag werd Feng bij de prins voorgeleid. Is het waar dat jij een afbeelding van mijn dochter bezit? Bulderde de prins tegen Feng die heel rustig voor hem stond. Ja, prins Su, antwoordde Feng. En is het waar dat je van haar houdt? Ja, hoogheid, zei Feng. Maar dat is heel brutaal, riep de prins. Wie denk je wat dat je bent? Ik ben maar een eenvoudig man, maar ik wil graag met uw dochter trouwen. Ik zal een heel goede echtgenoot voor haar zijn. Nu ga je werkelijk te ver, Prieste de prins. Ik laat je opsluiten. Morgen bij zonsopgang zal je worden onthoofd. Prins Su, zei Feng. Ik geef toe dat ik brutaal ben geweest. En ik begrijp ook dat ik die straf heb verdiend. Maar ik bezit een heel bijzondere gave. Als u me laat leven, dan zal ik u nog veel rijker maken dan u al bent. Kletspraat, zei de prins boos. Ik geloof er niets van. Je zult je gerechte straf niet ontlopen. Breng hem weg. Feng werd opgesloten in een kerker onder het paleis en met zware kettingen geboeid. Verdrietig wachtte hij de volgende ochtend af. Toen prins Su nog steeds uit zijn humeur de eetzaal binnenkwam... zat zijn dochter Lotusbloem daar op hem te wachten. Ze was duidelijk opgewonden... want ze had blosjes op haar wangen en haar ogen schitterden. Vader, laat me met Feng trouwen, riep ze. Wat zeg je me nu, zei de prins geschrokken. Hij heeft me gezien en hij zegt dat hij van me houdt. Waarom zou ik dan wachten tot ik uitgehuwelijkd word aan iemand... die me nog nooit gezien heeft en misschien niet van me houdt? Praat geen onzin, kind. Deze jonge man is niet geschikt voor jou. Volgens mij kan hij je niet eens te eten geven. Nu was prinses Lotusbloem niet alleen een heel lief... maar ook een heel koppig meisje. Vader, zei ze, ik wil met hem trouwen en met niemand anders... Als u het niet goed vindt, ging ze ernstig verder, dan wil ik niet meer leven. Daar schrok de prins geweldig van, want hij wist dat zijn dochter een grote stijfkop was. Eerlijk gezegd kon hij er die nacht niet van slapen. En de volgende ochtend stelde hij de terechtstelling van Feng drie dagen uit. Intussen weigerde prinses Lotusbloem te eten en ze deed niets anders dan huilen. Toen ze dat drie dagen had volgehouden, gaf prins Su het op. Hoe hij het ook probeerde, hij kon het dwaze huwelijk niet uit haar hoofd praten. Bovendien werd ze mager en bleek. Laat Feng vrij, zei de prins zeer tegen zijn zin. En zeg tegen hem dat hij met mijn domme dochter mag trouwen als hij dat wil. Feng bedankte de prins hartelijk en zei... Ik ga nu naar huis om een verlovingsgeschenk voor de prinses te halen. Het zal wel wat moois zijn, bromde de prins. Ik ben bang dat ik me voor mijn schoot zo zou moeten schamen. Feng glimlachte alleen maar en haaste zich naar huis. Binnen de kortst mogelijke tijd had hij honderd bedienden gehuurd... voor wie hij prachtige livreiën aanschafte. Vervolgens liet hij iedere bediende een gouden schaal... boordevol edelstenen dragen. In een grote optocht vertrokken ze naar het prinselijk paleis. Prins Su zette grote ogen op van verbazing toen hij de eerste bediende met de rijk beladen schaal zag. Maar toen er nog één volgde en nog één. zelfs zoveel dat hij de tel kwijtraakte, dacht hij dat hij droomde. Zodra hij Feng zag kwam hij van zijn troon en schudde hem hartelijk de hand. Ik heb u toch gezegd dat ik u nog rijker zou maken dan u al was... als u me zou laten leven, zei Feng. En ik heb me aan mijn belofte gehouden, zoals u ziet. Het werd een prachtige bruiloft. Prins Su was erg blij met zijn schoonzoon. Niet alleen omdat hij zo rijk was, maar ook omdat hij zo'n aardige jonge man was... die zijn dochter heel gelukkig zou maken. Een paar jaar later op een avond werd er aan de paleispoort geklopt... En even later werd de rivierprins aangediend. Kom verder, kom verder mijn vriend, zei Feng blij. Maar de rivierprins zei dat hij weinig tijd had. Vriendelijk glimlachend kneep hij Feng in de arm en toen was hij verdwenen. Feng keek naar zijn arm en zag dat de afbeelding van de schildpad was verdwenen. Hij begreep dat de rivierprins zijn geschenk was komen terughalen.